Hollands glorie.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 Kijk, kijk. Ze klimmen op de voeten. De waarhebzucht aan die glinste dingen is groter dan zijn angst. Het zijn er al nou minstens honderd, zie je wel? Nee, die dikke met die gekke roet op. Als was dat erop. Die maakt de meeste drukte. De zijn bijna vol. Zal je straks wat beleven? Wat bedoel je? Nou, ze zijn niet alleen met elkaar verbonden... Er dan zit er ook een draad aan de kalimas. Je kunt hem niet zien omdat hij onder water hangt. En als er genoeg papenwazen op de vlotten zijn, gaat Rang aan het werk en dan... We hebben ze! We hebben ze de pakken! Ah, Zag je ze schutteren toen de vlot onder de land weggetrokken werden... Sleept de foto naar de mooier uit de hoogte van de touwladders. Hij denkt dat de meesten wel aan boord zullen gaan, hè? maar terug kennen ze niet meer. De boten zijn weg en het was van de haaien. Glaardige ja, jongen, Durel. neemt wel een zware hypotheek op zijn huisje in Apeldoorn. Ik zie de voor de touwladders. Ja, ja, kom, kijk eens, we gaan er al een paar naar boven. We ja, hebben de meesten blijven bij elkaar knieten. Dat brengt de schrik er wel in. Kijk eens, kijk eens, rang heeft zijn trots laten slippen en staat recht op de af. Nou willen ze wel aan boord, moet je ze zien klimmen? Goed, dan heeft hij al die wilden aan boord. En wat dan? Lijkt me geen kleuterklasje wat je naar je hand kan zetten. Nou, ik moet zeggen dat het meer vertrouwen in rang zou krijgen. Net zoals onze hij. Ze weet wat hij doet. Als die wilde dat dan ook maar weten, dan schiet een wel alleen later, maar dan wat wij we. Wat gaat er nou gebeuren? Rang gaat de galrip op. Nou, je kan van hem zeggen wat je wil, maar bang is hij niet. Toegegeven, de kerels zien er onheilspellend uit. Ze hebben hier graag in zijn plaats zijn. Er stonden honderd gewapende Chinezen aan dek. En er gaan ook vier Chinezen naar boven met een kist. kist kunnen natuurlijk. Nou, de heren schijnen wat rustiger te worden. Nou, die vetzak is vast het op haar hoofd. Kijk nou eens. Het is net een rare kletsplaatje met hem uit. Dan weet hem in elk geval duidelijk te maken wat hij wil. Ja. Ah, dat dacht ik. Kist open en een handje vol glimstendeur. Het is net een fanatieke borstel die op de spullen aan de man wil brengen. Ja, en het lukt. De opperhoofd komt naar voren. Miss Boes, hoppetje gezien, is hij dicht. Maar nou, Rennen loopt naar de taling en maakt een gevaar van trekken. Dat ja, is een lied dat door alle mensen kinderen begrepen wordt. Het oproofd overlegt met een paar van zijn konaten. Ja, ja, het lukt, kijk maar. Hij slaat zich op zijn borst en knikt naar rang. Wat domme, maar dat heeft hij hem toch maar gefrikt. Dat was een benauwd over ogenblik. Kijk eens even. Ja, het Operhoof beveelt dat ze touw moeten grijpen. Zijn de minstens 150 zo te zien? Rang neemt de leiding over. En daar gaan ze. Zou mij benieuwd of ze die zware vestingen eruit krijgen. Nee, ik heb er nauwe vertrouwen in. We oh zijn een heel stuk in dit stelen, geloof dat maar. Nogmaals, kapitein. op het succes. Mm -hmm. Gezondheid. Oh, Gezondheid. Ja. Ik moet zeggen dat ik voor nog geen twee kisten haar graag in uw plaats had gestaan. Oh, God.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 hoe moeten die mensen daar nou eten? Eten? Die zoeken wel een lekkere tikkertuif naar nou z'n dagversluiveren. Laat hem maar gerust een niet over. Weet je wat ik nou niet begrijp? Nou, hoe die knapper vuur kunnen maken op een leeggerond schip. Weet jij dat? Dan sla je me dood. God weet, knersen het uit hun tanden. Maar laat die maar schuiven, die kunnen meer dan wij denken.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 We krijgen het eraf, dat zweertje, dat zweertje. Luister nou eens even rang. We hebben alles geprobeerd, om we te, te zwak. De Fury en de Kalimas verder het samen niet. Luister, als jij wil, stel ik voor om assistentie te halen. Assistentie? Nooit van mijn leven. We doen dit samen, geen derde erbij. Hoor je dat, vervloekte hart. Als jij meer wilt, doen dan op, dan doe ik het alleen. Ik zal dat kringer afkleuren hoe dan ook.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 Gaan jullie maar. Ja gaat dus bunkeren. Nou maar goed. Als je weg bent en ik vervel me. dan ga ik maar eens een beetje scherp zien te doen. Ze kijken daar. Ze maken maar gek wat het gelol. Hou je kop, dondersteen, oude smoel. Ik zou maar naar mijn kooi gaan, vader. Ik begin aardig slagzij te krijgen. Ja, ja.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 We is de keer gaan. Dit reisje naar Port Kennedy is een plezier toch, kapitein? Ja, wat wil je? Blauwe zee, blauwe lucht en een heerlijk zoolwindje. Het is een verademing naar wat we achter de rug hebben. Maar de vakantie duurt maar kort, beste jongen. Een paar dagen en dan gaan we weer terug. Nou ja, wie dan leeft, die dan zorgt. Dit kunnen ze ons niet meer afnemen. Dat is een hele goede instelling. Heb jij de laatste tijd nog wat aan je dagboek gedaan?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 Van een paradijsje terug naar de eenzaamheid en de wildernis. Naar de stank van de modder en het eindeloze gedrein van de papoea's. Dat is wel een hele overgang. Beschouw het als een toegift, kaptein. Een toegift en een gek. Misschien heb je gelijk. Maar als het nu niet lukt, dan laat ik het zitten. En dan? En dan zijn we weer eens dus failliet. Mooi. Geen bloemen. Verrek, waar staat nou? Roer bijna uit de fouten. Ja, waar komt die deinen nou opeens vandaan? Daar snap ik ook niks van. De hemel is schoon en blauw, er geen draadwind. Typisch weer de tropen. Nooit staat om te maken. Altijd onbetrouwbaar. Ik ga maar beneden om te kijken of er... Mister! Ja, wat is er? Er is een vuurdeur opengebond. School heeft een gloeiende kolen over zijn foto gekregen. De tweede vraagt of u komt. Gek, die deining heeft maar een paar uur geduurd... ...en de zee is nou weer zo glad als een spiegel.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 Wat zijn dat allemaal voor zwarte vlekken? Kan je door de kijker zien, kapitein? Ja. Papua's. Ontelbare dode Papua's. Allemaal in een vreemde stuiphouding. Die zijn in heet water verzopen, wat denk je maar Ik weet dat van knijnen die ik wel eens levendig in de kookpot moest stoppen om ze lekker maar te maken. Die hadden dan altijd als ze dood waren hun pootjes voor de snoet. Hou jij je kop dan maar met je gezellige praatjes. Nou, moe. Wat denkt u?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 Kiteinen komt een boot aan. De stuurman denkt dat het de Kalimas is. Kom er dan. Dat zou best maken. Boost. Nou, een paar dagen nadat jullie weg waren, kreeg weer een vloedgolf zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Ik had het niet zien aankomen, want de app was zo diep teruggelopen dat de morra helemaal droog kwam te liggen. Van de wal gescheiden door het diepe water achter de bank. Ik heb de papoers met de blanke kleibank van boord gejaagd, het hout van de vlotte laten bundelen.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 En ik heb hem vrij weten te houden van de band. Nou, toen het water een beetje tot rust was gekomen, heb ik er vervaren naar de Mariannestraat. En dan ligt ze nou op een harde zandbank, klaar om opgekalefaterd te worden voor de grote trek. Ongelooflijk. En nou dan maar meteen beginnen. Nou, eerst maar eens naar kooi, hè, om een beetje krachtig te doen. Dat heb ik wel verdiend, vind ik. Ja. Zeg, Frank. Wat is er eigenlijk met ja. die papoea's gebeurd? Weet ik veel.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 Oh, nog een kleine 30 dagen. We zijn in Singapore. Dan hebben we de buiten binnen. Kapitein, de bootman, dat vragen of u even komen kan. Hij heeft een zeilschip gepeild. Ik kom. Dat heeft lekker smaak, hoor. Dank u, kapitein. Het lijkt wel een Europees vaartuig. Kleine bark. Ja, maar ze doet wel vreemd. Ze lijkt een kruisende koers te lopen, maar...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 Ja, daar is ze. Ik zie hier! Alleen reken! Preis! Ik ga nu echter! Buurman vier Chinezen ze blijven aan boord. Kapitein, neemt u me niet kwalijk. Is dus de boot? De jongens protesteren ertegen dat er alleen volk van de Kalimas aan boord van de prijs is. Waarom? Ze zijn bang dat straks hun aandeel bestreden zal worden. Ik geloof niet dat ze daar bang voor hoeven te zijn. Zo is het lang niet. Zeg maar boodschap daarvoor instaan. Welkom daar. 7 september. Die nacht kwam er wind... en toen het de volgende morgen licht werd...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 Natuurlijk. Maar waarom willen jullie dan opeens al die kleine maatschappijen in handen hebben? Er is er werk genoeg voor iedereen. Waarom? Jan Wandelaar. Jan Wandelaar? Wie is dat? Jan Wandelaar is een kapitein. Om hem wil papa de hele Hollandse sleepbootvloot aan de ketting leggen. Ja, nou weet je het. Dan heb je hier zin. Wil je ijs of praat een, een kapitein. Wat voor kapitein? Een kapitein van een sleeboot. Bij wie? Bij niemand. Zogenaamd de vrije schipper. Hij probeerde een jaar of wat terug van de baggerwerken optie los te vullen. En toen dat niet lukte, ging hij op de Bonnefoy varen met een stelletje Desperado's als bemanning. De Tijdens de oorlog heeft hij aardig weten te boeren met zijn ene boot. Wat allemaal er het ook verloren. Tot een tijdje geleden, een van onze beste kapiteins, Shemonov, Rus. Het schip dat hij commandeerde wilde kopen, die Jan van Gent. Een paar weigerde en hij nam ontslag. Nauwelijks was hij weg, of Maartens, de bekwaamste vakman van de vloot, nam ook ontslag. Zonder opgave aan redenen, zonder te zeggen waar die heen ging. Wat vreemd. Ja, dat vonden wij ook. We lieten de zaak onderzoeken en kwamen erachter dat ze door die wandelaar waren aangenomen als gezagvoerders.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 Kom wel terug. Hey, Riek! Dag! kapitein, mijn naam is Connelie. Hé, Riek, meisje. Wat gewoon Wat is dat ik je zag? Ik wou net weggaan. Kom mee, dan gaan we daar even zitten. Geef mij dat maar. Zo. Hier, in de nis. hè? Hier. Kapitein. Nou, wat drinken we, Rikie? Zeg jij maar. Eh, twee pils. En een taartje voor de juffrouw. Je wacht, kapitein. Dat was ook toevallig, zeg. Hoe kom jij hier zo? Mijn vader mee. En geef mij maar... Van de slepeltreeuws, opgeroepen door kwel. Ja, ook kwel dat er blijkbaar geen gras over Hij wil ze met z'n aan de ketting leggen, zeker? Ja, En heeft Lauw, vader en herder en meuleman een fusie aangeboden. Ze moeten morgen beslissen. Oh, twee mappels en één gebak Ja, Dank u. Nou, daar ga je, Riek. Bedankt voor alles. Voor wat?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 Zo, alsjeblieft. Wat is dat? Een ringgossie. Naar je zin? Goh. Waar komt hij vandaan? nieuw Orleans. Ja, pas precies. Zijn die steentjes echt? Ja, wat dacht je? Pure blauwe steentjes. Passen bij je oog. <laughs> je zou denken dat je je meisje was. Hoe wist je dat ik in Polen zat? Van Bout.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 Zal het vlekken geven? Weet ik niet, is het is geen slagroom? Nee, nee, dat is te bruin nog voor. Hier, proef maar eens. Nee, geen slagroom. Probeer het eens met een beetje bier. Laat voilà, me zitten. Wanneer wou je trouwen? God alle macht, oh meid. Moet je daarom nou vloeken? We zijn toch geen kinderen meer? Ik tenminste niet. Ik ben gek op je, Jan Wandelaar, en je weet het. Dag en nacht heb ik rondgelopen met jou in mijn lijf.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 En op een plan om voor mij weg te lopen. Hoe kom je daarbij? Weet je, zei ik kan morgen aan de dag weer voor vijf jaar vertrekken. Het is toch ook zo? Oh. Schat. God meid. Kom hier.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 Een artikel onder bijvoorbeeld de titel Hoe is het leven in een zeemansvrouwen? <laughs> Prachtig. Frit, nog twee maanden. Ik zit nog minder in de rommel, maar als je het niet erg vindt, kan u binnenkomen. Natuurlijk niet. Mooi, gaat u dan zitten? Dank u.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 En denk op het drumpeltje.